8 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Rond het centraal station Leiden reden vanavond minder treinen. Bij de politie was een melding binnengekomen dat een passagier een vuurwapen bij zich had. Een man werd aangehouden, hij had geen wapen bij zich. De verdachte had wel een medepassagier bedreigd in de trein richting Leiden. Hij zei daarbij dat hij gewapend was. Nadat hiervan melding was gemaakt, stonden agenten op het perron in Leiden klaar om de man te arresteren. Ooggetuigen zagen dat agenten kogelvrije vesten droegen en ook waren een aantal perrons afgesloten. Treinen in de omgeving werden stilgezet en rond half acht was de stemming weer voorbij. De Verenigde Arabische Emiraten heeft geen verzoek gekregen of de Israëlische voetballer Dani Mori van Vitesse het land mag bezoeken. Dat laat de ambassade van het land weten. Vitesse kreeg zaterdag van de autoriteiten uit de Verenigde Arabische Emiraten te horen dat Mori vanwege zijn Israëlische nationaliteit niet welkom was. De club besloot een dag later wel af te reizen omdat het in Abu Dhabi al verplichtingen was aangegaan. Dat leverde de club veel kritiek op. Vitesse heeft de kwestie inmiddels wel bij de FIFA aangekaart. De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een record aantal bevingen veroorzaakt. Er werden dit jaar 127 bevingen gemeten. In 2012 waren dat er 93. De stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. Volgens deskundigen is er in 2014 een nieuw record aan bevingen te verwachten... omdat het even duurt voor de effecten van de gaswinning volledig doorwerken in de ondergrond. Baghera Boscalis heeft de gestrande olietanker voor de kust van Marokko helemaal leeg gepompt. Doordat het schip vrij dicht bij de kust lag, kon het Nederlandse bedrijf een pijpleiding aanleggen naar een nabijgelegen olietank. De olietanker liep vorige week vast voor de kust van de stad Tantan en kapseisde. Volgens Boscalis is een milieuramp afgewend. Het weer, vanavond en vannacht nog wat regen, maar morgen droog en af en toe zon, het wordt dan 11 graden. Donderdag verandert er weinig, vanaf vrijdag wordt het kouder... maar dan wordt het ook droger. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Goedenavond, dit is 1 op straat en we brengen het rauwe nieuws van de straten. En vandaag zijn wij neergestreken in Hogeveen om precies te zijn. In de buurt de Krakeel. En wij staan op een parkeerterrein op een vrij troosteloze plek. Namelijk een winkelcentrum wat verpauperd en verloedert. De leegstand neemt hier hand over hand toe. En het is zo dat er al jaren overlast is. Er zijn wel honderd en duizend en één plannen geweest al om dit winkelcentrum te renoveren. Maar elke keer halen deze plannen de eindstreep van de uitvoering niet. En de ene na de andere ondernemer sneuvelt. Vandaag hebben wij een ongelooflijk dikke, vette, volle bus. Met alle ondernemers die er nog zijn. De Kapper, de Snackbar, Primera en de Groenteman. Maar ook... Een mevrouw die haar zaak moet sluiten. De slijterij. Mevrouw Helma Kok. Met haar gaan we zo verder praten. We hebben de politiek aan boord. We hebben aan boord ook iemand die uh, alles weet van het ontwikkelen van dit plan. Gert Bolkenstein En we hebben de voorzitter van de wijkvereniging aan boord. Harry Kok. Maar we hebben ook hier gewoon bewoners die zijn gekomen. Omdat ze het zat zijn. Omdat ze ervan balen. Een speciale bewonster, Marja Bouwmees. Die vandaag met een petitie is gestart. Want ook zij is volledig klaar met deze gemeente. Die er niets van bakt en het winkelcentrum volledig laat verpauperen. Die werd ook geklaagd in de afgelopen periode over hangjeugd. Ze stonden er inderdaad vandaag bij de co-op uh, uh, nog even in het hoekje... waar het niet zo hard regent. En we hebben een bereid gevonden om ook in de bus te komen. Ze dus laten hen straks ook kort aan het woord. Henry en Kars en buiten staan er nog heel veel mensen... ook belangstellenden vanuit de pers. Daar gaan we, Helma. Jij moet je zaak sluiten. En uh, 11 januari is het zover. Dat Hoe is het zo gekomen? Um, de klanditie is zo hard achteruit gegaan... dat ik gewoon mijn hoofd niet meer boven water kan houden. Um, het winkelcentrum is inderdaad verpauperd. Um, er ligt ontzettend veel uh, rotzooi. Um, de, de, inderdaad de hangjeugd waar mensen toch erg bang voor zijn. En het centrum gewoon niet meer op durven. De, de veiligheid is weg. Is gewoon weg. En de gemeente heeft de afgelopen periode aangekondigd... dat dit helemaal gerenoveerd zou worden. Klopt. Um, had je daar nog je hoop op gevestigd? Daar had ik mijn, het afgelopen jaar daar mijn hoop nog op gevestigd. En uh, daardoor ook nog een jaar doorgedaan. Maar nu het weerste ligt, heb ik zoiets van... dit ga ik niet meer redden. En hoe moet het nou met jou verder, Helma? Ik heb op dit moment nog geen idee. Ik moet eerst zien dat ik dit afhandel. En dan kunnen we pas weer verder gaan kijken. Door wie voel je nu het meest in de steek gelaten? Eigenlijk toch ook wel door de gemeente. Als de gemeente die vijf jaar lang dat ik hier gezeten heb... gewoon het winkelcentrum bijgehouden had... het afvalweg, de winkels die dicht zijn waar de ramen ingegooid werden... gewoon weer opnieuw gewoon netjes hadden gehouden... de verlichting veel en veel beter... dat mensen zich weer veilig voelen op dat plein. Dan waren die mensen gewoon gebleven, was er niks aan de hand geweest. Er waren er mensen gebleven, dan was de stomerij gebleven... Dan was de textielwinkel gebleven, de Chinees, de bloemist. Eh, en dat is allemaal niet gebeurd. En meneer de wethouder, eh, dat is allemaal uw schuld. Ja. <laughs> dus meneer Anno Hiemstra, verklaart u nader... Nou, het is in ieder geval heel gemakkelijk gezegd dat dat zo is. Volgens mij ligt het wat genuanceerder. Uh, in die zin dat het voor uh, mevrouw uh, Mom, en uh, kok is het eigenlijk nee, helemaal Mom, mom. Heel, uh, heel vervelend is. En dat het absoluut uh, heel triest is dat ook die winkel natuurlijk dicht gaat... Uh, maar hoe triest vindt u dat nou eigenlijk? Nou, dat Want u we, zit hier naast haar. Dat, dat vinden, we, vinden we heel triest. Ik heb ook gereageerd op Facebook afgelopen zondag toen dat bericht erop kwam. Um, maar om het plaatje toch even concreet te, hebben, te maken waar we het hier over hebben. Het is een wijkontwikkelingsplan Krakeel. Waar we nou meer dan 10 jaar, 15 jaar inmiddels mee aan het werk zijn. Het grootste deel van heel Krakiel, van de wijk Krakiel, is gerenoveerd. Is her opnieuw ingericht, is een nieuw wijkcentrum gebouwd. Er zijn allerlei aanpassingen in de infrastructuur van de wijk gedaan. Zijn allemaal klaar alleen de laatste rotte kies, want dat vinden, wij vinden het ook een rotte kies. Wij vinden het ook uh, heel vervelend en heel uh, irritant... dat het zo lang duurt voordat het centrum eindelijk aangepakt wordt. Even dus ik... ga ik u onderbreken, want u zegt twee dingen. Wij vinden het ook allemaal heel vervelend, maar u bent ervoor verantwoordelijk. U bent nee. niet voor niets ook aangekondigd op nee, de website de... van de gemeente. U ontwikkelt, u bent de programma-wethouder, u bent hiervoor verantwoordelijk. Ja. Dus u kan niet zeggen, wij vinden het ook zo vervelend. Ja, u moet daarvoor optreden. Nou, Maar de tijd dat, uh, de, tijd dat de gemeente alles kan regelen in dit land... of de overheid alles kan regelen in dit land... is. Uh, is voorbij en is ook onzin. Want het grootste We hebben het hier ook over overlast. He? Daar bent u van als gemeente. Het grootste, Nobody deel, else. het grootste deel wat hier nu nog moet gebeuren... is een fysieke aanpassing van het winkelcentrum. Nee, Dat heeft ik ga heel je erg... onderbreken, want er is ook overlast. De mensen geven hier ook aan... er wordt geen vuil meer opgeruimd. Nou, het lijkt me een taak voor de gemeente. Je kan wel iedereen zelf met een stofremblik rondsturen. Maar het is ook een taak voor de gemeente. Niks wordt hier gerepareerd. Alles verloedert hier. Ja, ja, en er is overlast. U, maar, u, maar u stelt het te simpel en daar zou ik graag op willen reageren. Voor een deel heeft de gemeente hier een taak, net zoals u het overal hebt. Voor het andere deel is hier sprake van een vereniging van eigenaren... die voor een heel belangrijk deel zelfverantwoordelijk ook zijn... Voor hoe de buitenkant eruit ziet, of de verlichting brandt... Hoe de, of de ramen wel of niet dichtgespijkerd zijn. Dat is geen taak van de gemeente. Wat de gemeente hier gedaan heeft, samen met de woningcoöperatie... de woningcoöperatie Woonconcept... de wethouder, u hebt gewoon te weinig gedaan. Want er zijn hier winkelcentra verderop... daar het wel allemaal geregeld wordt. En hier wordt het niet geregeld. U hebt toch ook daadwerkelijk de winkeliers laten zitten? Of voelt u dat niet zo? Nee, want dat is ook absoluut niet zo. Want maar u, zij vinden u, van ja, wel? Ja, het komt omdat u ook zelf nu... een verkeerde voorstelling van zaken geeft. En ik zou daar graag de, de kans voor krijgen om om dat ook uit te leggen hoe ja, dat dan in elkaar neemt zit. Neemt u dan daarmee, in heel het land lukt het wel... om winkels te verbouwen? Maar hier gaat het ook lukken, mevrouw. We zijn een heel eind. we zijn heel al 22 jaar bezig. U hebt 20 september aangegeven... het gaat gebeuren en u gaat het weer niet gebeuren. <lacht> en hier in de bus geven allerlei mensen ook aan... dat u gewoon uw werk niet goed genoeg heeft nee, gedaan. Nee, maar, maar zo ken ik hem meer. En op de, de wijze waarop u de vraagstelling formuleert... snap ik dat iedereen dat zo vindt. Maar u geeft de kans ook niet om toch even uit te leggen hoe het zit. En dat vind ik onterecht ook voor de inspanning die hier gepleegd is. U mag aangeven wanneer het... Dan wel geregeld gaat worden. De vlaggen. Alle vlaggen staan op groen. De gemeente heeft alles geregeld. De woningcoöperatie heeft alles geregeld. Er is geen enkel veldje meer aan de lucht. Waar het nu op vast zit, is een ondernemer die de financiering niet rondkrijgt. Daar zit het nu op vast. En dat is het laatste maar dat puntje. is toch op te lossen? Ja, dat is op te Wanneer lossen. Wanneer gaat u dat dan oplossen? Nou, de gemeente hoeft dat niet op te lossen, omdat er een investeerder is, een particulier, die, die dat moet gaan doen. Wij hebben onze zaak geregeld. Er is geen, enkele, geen enkel probleem vanuit onze kant meer om dit te gaan doen. Ook niet vanuit de woningcoöperatie... die vorig jaar helaas door landelijke maatregelen heeft moeten zeggen... wij moeten die investering even stoppen. Ook daar staan de licht We op Er zitten dan wel heel veel mensen aan boord die zeggen... ja, het ligt niet allemaal aan ons... maar het ligt vooral aan een andere in van geval aan een investeerder. Nou, even mij... terug naar die overlast. Want u gaat elke keer voorbij aan die overlast. Mensen geven ook aan overlast het verloedert en het verpaupert. Wat is uw taak daarin geweest de afgelopen periode? Nou, dat is een taak die in eerste instantie natuurlijk ook bij de politie ligt. Hè. Dus daar Weer we... iemand anders. U nee, regisseert nee. toch? Ja, dat doen we inderdaad. Nee, maar het kan niet elke keer aan iemand anders liggen. U bent de bestuurder heeft, hier van de stad. U heeft helemaal gelijk. We hebben overal de schuld en We zijn overal verantwoordelijk voor en alles ligt aan de gemeente. Als de, als de wereld zo simpel was, hè, dan, dan, dan zouden we het allemaal zo kunnen oplossen. Zo nou, werkt de het gemeente niet. die geeft overal aan in het land waar ik kom... dat zij een regisserende verantwoordelijkheid voelt... en dat zij zich ook verantwoordelijk voelt... in ieder geval voor de buitenruimte... voor de veiligheid van de mensen op straat. En mensen geven hier aan dat het niet zo is. Ja. Moet u niet naar de, met uw vinger naar de ondernemers gaan wijzen... of naar de politie? Nee. Nou, ik geloof ook niet dat ik naar de ondernemers verwees voor de overlast. He, dat zijn uw woorden. Ja, want die, die moesten doen... zelf maar een beetje opruimen... want ze waren er toch echt zelf voor verantwoordelijk. En niet u. Nee. Ja, ik, weet, ik ja? weet niet wat u wilt. Ik weet niet wat uw bedoeling is van dit programma. Als u alleen maar zelf uw eigen verhaal wilt vertellen en niet bereid bent om ook te luisteren naar de reactie we van de gemeente. Uh, dan kan dat op die manier. We maar dan, komen zo weer dan bij had u terug. ons beter niet kunnen uitnodigen, denk ik. Want dan wordt het een veroordeling we komen, in plaats van een mening We komen zo weer even bij u Kunt u nog even nadenken over de overlast. Dan komen we zeker nog over de renovatie te spreken. Want Harry, u bent hier voorzitter van de wijkvereniging. Klopt. Heeft die gemeente goed gecommuniceerd naar u de afgelopen periode wat er gebeurde? Nee, helemaal niet. De gemeente heeft helemaal niet gecommuniceerd uh, richting de wijkbewoners. Uh, uh, cafés, sterrencafés werden niet meer gehouden op een gegeven moment. Omdat er geen uh, bezoekers meer kwamen. Maar ja, wat wil je? Als je vijf jaar achter elkaar wordt, we beginnen met bouwen en er gebeurt niks. Dan geloof je, dan geloof je de mensen niet meer. En als je de mensen niet, dan kun je wel een vergadering gaan uitschrijven, maar dat helpt gewoon niks. Want dan zeggen de mensen, nou ze vertellen weer dat, uh, dat, dat ze gaan beginnen. En ze beginnen helemaal niet. En, en over de over dat anderen dat, dat andere daar meer over weten waar de financiering op vast zit dan uh, ik dat weet. Want dat kan natuurlijk ook best interessant zijn om precies te weten waar dat allemaal aan ligt. Want er gaan natuurlijk diverse geluiden door de wijk. En er wordt geroddeld in de wijk. Dat is natuurlijk zo. Er wordt gepraat in de wijk. En dat is een ding wat, wat zeker is. En als je dan, dan hoort dat uh, het probleem van de bakker, dat bakker dat al vanaf het begin heeft aangekaart bij de... Projectleider, tenminste wat ik dan gehoord heb. En dat daar verder niets mee uh, gebeurd is. Ja dan vind ik dat toch wel heel erg jammer. Want in vijf jaar had je toch best een oplossing kunnen bedenken. Dacht ik zo. Ja nou ik zou ik graag willen Annemie, de wethouder. Uh, de Vereniging van Eigenaren moet uh, instemmen met alle plannen die er zijn. De Vereniging van Eigenaren van alle panden binnen het winkelcentrum. De grootste eigenaar is de supermarkt. De supermarkt is de afgelopen tijd verschillende keren van eigenaar gewisseld. heeft 50% van uh, het stemrecht binnen de Vereniging van Eigenaren. Dat was een grote uh, uh, verhindering, of een groot obstakel. Uh, inmiddels is er duidelijkheid, dus is ook daar overeenstemming over bereikt. Uh, die, dat moest rond zijn, dat is net rondgekomen. De andere grote financierder is niet de gemeente, dus woonconcept, de woningstichting en ook de vastgoedpoot. Uh, die heeft net de financiering ook weer rondgekregen. En waar het nu nog op vast zit, is de snackbar die verplaatst moet gaan worden... waar al mee begonnen is met graven... Alleen dat betaalt niet de gemeente, dat betaalt ook niet woonconcept. Dat moet uiteindelijk gefinancierd worden door de winkeleigenaar. En daar zijn afspraken over gemaakt. En daar moet die ondernemer zich ook aan houden. En als dat rond is, dan kan ook die schop verder in de grond en kan het afgewerkt worden. De gemeente is rond, de is rond. Het is geen enkel probleem om dat nu te gaan doen. Alleen daar is nu het wachten op. Nou, als dat deze week opgelost is of over een maand opgelost is, dan gaat die bouw ook echt van start. Want alles is rond is rond. Helma, het is bijna klaar, dus je kunt gewoon eigenlijk al blijven. Ja. Nou, dan moet ik nog wel even iemand hebben die mij 40.000. Euro geeft. Maar als we de wethouder zo horen... Dan volgende week gewoon open. Geen probleem. Want dat zijn de schulden die jij nu hebt opgebouwd. Ja, dat klopt. Ja. Dus hier zit Het wordt steeds hoger, hoger, hoger. Een ja. vrouw met inmiddels schulden. Zij gaat haar zaak volgende week sluiten. En u zegt eigenlijk hier vrij gemakkelijk. Van nou ja, god weet je eigenlijk. Alles is zo'n beetje wel rond. Het is op een haarna geschil. Terwijl ook Harry aangeeft vanuit de wijkvereniging. Er wordt A niet met ons gecommuniceerd. En B, dit verhaal horen we al vijf jaar. En het gebeurt elke keer nou, dat het, dat niet. Is het daadwerkelijk zo dat het op een haarna en een peulenschil geregeld is? Gaat volgende week die go eruit? Nou, volgende week zal uh, dat afhankelijk van de financiering van die ondernemer. Zo heel moet je zijn. De gemeente mag dat ook niet betalen hè? zo het. Staatsteun, dat mag per definitie niet. Dus wij zijn wel afhankelijk ook van die andere partijen. En we hebben regelmatig gecommuniceerd op alle mogelijke manieren over de status. Alleen dat die, financiële go nog, maar die de bent... definitieve go nog niet gegeven kan worden, dat, dat klopt. Maar dat, dat kunnen wij ook niet als gemeente. Omdat wij niet gaan bouwen. Wij zijn geen bouwer. Dat doet een projectontwikkelaar. je bent dat doet de en ja. Wie hier in de bus heeft er vertrouwen in dat deze wethouder het voor elkaar gaat krijgen? Ook al zegt hij dat er, er zelf niet is. Weinig. Weinig. Nee, ik, Niemand. Het gaat al jaren. De aan. bewoners. Nou, mevrouw. Mevrouw bouwmeester. Ja. U bent ook een petitie gestart. Zeker wel. En die wordt flink ondertekend. Ja. U geeft ook aan, ik ben de gemeente ja. spuug en spuug zat. Ja, dat meen ik serieus. Dit gaat al jaren aan. En dan, uh, ik bedoel, dan is het verpauperd. Dat wordt alleen maar erger. Dan wordt de schuld geschoven op de uh, hangjongeren wat hier. Dan rondspoot. Ik heb er geen last van, misschien andere mensen wel. Maar ik heb iets, als het al verpauperd is. dan is het logisch dat ze hier de plek gaan zoeken. U wilde ook wat zeggen, u bent ook een bewoner. Het ziet er hier ook niet uit, hè? Vertrouwen in het bestuur van de stad? Nee, echt niet meer. Tot niet, want laat me denken. het gaat nu al vijf jaar aan. Ja. Deze meneer is, u bent zichtbaar geëmotioneerd, hè? ook over het feit dat er echt al helemaal niets gebeurt. We hebben hier meneer in de bus met de tranen in de ogen, die ongeveer na de, naast de wethouder zit. Ja. Wat doet dat met u? Nou, een hele bus ik... vol mensen die geen vertrouwen in u heeft. Maar nou, dat, is, dat is uw conclusie. Wat ik, wat ik uh, helemaal snap. En wat wij helemaal snappen. Hè, want het wordt nu een, een, een tweespalt. Dat de gemeente het, het, het niet wil. Wat de, onder, wat de bewoners en de ondernemers willen. Volgens mij willen wij allemaal hetzelfde. En daar doen wij ons stinkende best voor. Maar wij kunnen niet alles regelen in dit land. En dat lukt ons niet. Maar wij, gaan, wij hebben vandaag nog gesprekken maar... gevoerd. Met de partijen. Om daaruit te komen. Want wij willen, wij, Ik zou uw petitie wil ik zo... Ondertekenen. Vanavond nog. Geen enkel probleem. Geen enkel, geen enkel probleem, dat ga ik doen. Want wij willen dat ook. Alleen wij hebben ook alles erop ingezet om dat uh, mogelijk te maken. Maar ja, dan komt er maatregelen van het Rijk. De coöperatie, die toch moet investeren, de Woningstichting, kan dat geld niet lenen. Het maar, weer stop, maar toch na een blijft, half jaar stop. Het, blijft het hier een beetje boven de markt hangen. Ik begrijp dat u wel denkt van... Goh, ik zit hier in meentje, die bus iedereen is tegen me, zelfs de presentatrice. Oh nee. Maar het nee, feit nee. is maar, natuurlijk wel ja. dat het hier er echt niet uitziet. En maar dat is niet van eens. vandaag op gisteren gebeurd. Nee, er zijn al eens. heel veel ondernemers vertrokken. Ja? Er is hier de afgelopen periode al zo vaak aandacht gevraagd voor dit onderwerp. En ja? nu staan wij er, RTV Drenthe komt. Ja? Jij wil Hart van Nederland inschaken. Nu lijkt het alsof u opeens gaat bewegen of er niks aan de hand is. We oh, gaan nee. even naar de projectleider. Hoe lang bent u al projectleider? Meneer Gert Bolkenstein? Ik ben inmiddels uh, tien jaar projectleider. We hebben hier een, een project, een wijkontwikkelingsplan uh, Krakeel, wat ook een landelijk voorbeeldproject uh, is geweest. We een fantastisch project hier, dus ongeveer van 120 miljoen hier in deze wijk uh, verspijkerd. Um, de laatste jaren had je het over vogelaarwijken. Nou, dit was dan eigenlijk een soort vogelaarwijk. Uh, we hebben een fantastisch project hier gedaan. Alleen, wat de wethouder ook zegt, dit is echt een rotte kies waar wij uh, alles, maar ook alles aan hebben gedaan. bijna 24 uur per dag uh, hier aan gewerkt... om tot oplossingen uh, te komen. Alleen het probleem is dat de overheid... geen geld in particuliere uh, winkels mag uh, steken. En het grote probleem hier was de vereniging van eigenaren. U zegt van andere winkelcentra worden zo opgelost. Ja, daar is één eigenaar. En dan is het makkelijker om dat met de huurders te regelen. Hier hadden we 16 eigenaren, 20 huurders... En dan wordt het lastig om met elkaar allemaal individuele afspraken te maken. Waarbij ze allemaal zelf moeten investeren. En om dit voor elkaar te krijgen. We hebben uh, voor 90% is alles hier uh, aan de, aangekocht. Het is nog één pand wat dan uh, moet verhuizen. Waar dus nieuw voor gebouwd wordt. Als dat geregeld is, wordt een heleboel gesloopt. Of een groot deel wordt gesloopt. Wordt parkeerterrein aangelegd de gevels van de uh, bestaande winkels worden aangepast. Dat allemaal mooi. Waarschijnlijk heeft iedereen op... die plan ook al gezien. Maar feitelijk zegt u, uh, geachte winkeliers... met uw fantastische ondernemersvereniging... u hebt er zelf een potje van gemaakt... want u kon er niet uitkomen. Het is eigenlijk de schuld van de ondernemers. Mevrouw uh, Mom, wat vindt u daarvan? Nou, van ik de slijterij? Ben, Ik ben geen pandeigenaar, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar... Wie is hier een pandeigenaar? Mevrouw van de Snackbar. De van de snackbar. Ja. We gaan de microfoon naar u brengen. Het is eigenlijk de schuld van u? Met uw collega's... Die wel uh, eigenaar zijn hier van de pand. Jullie kunnen er gewoon niet uitkomen. Daarom is hier zo'n potje. Nou, dat wordt er gesuggereerd. Het, ik zie het niet als mijn schuld. Ik ben hier vanaf begin van het jaar ook eigenlijk dag en nacht mee bezig. Wij zijn ook bezig geweest om te proberen in eigen beheer te gaan bouwen. Om de boel wat te gaan versnellen. Maar goed, het loopt bij mij inderdaad vast op financiering. En ook dat heb ik niet in de hand. Ik ben afhankelijk van een bank. En banken en u zijn u in geen hypotheek meer. terughoudend. Wat betreft uh, ja, het verstrekken van hypotheken. En vooral voor het commerciële vastgoed. Is er nog een andere eigenaar in de bus? Ja. De mevrouw van? van de, mevrouw van de Primera. Van de Primera, hè? Ja. Nou, inderdaad, meneer Bokenstein heeft wel een beetje gelijk. We hebben heel veel moeite gehad om anders dus met de neus dezelfde kant op te gaan. Dus dat heeft best wel lang geduurd. Maar inderdaad, we zijn er nu uit. Maar ja, nou is het wachten op het laatste stukje. En ik hoop dat het binnenkort begint. En binnenkort terug naar de wethouder. U zegt, ja, we zijn er met z'n allen mee bezig. Dus u gaat die peulenschil met de bakker, want daar gaat het dan in dit geval over, oplossen. Nou, wij gaan helpen waar wij kunnen en waar we ook de mogelijkheden hebben om dat te doen. Gaan we dat doen. En dat hebben we ook de afgelopen periode gedaan. Met alle inzet die wij maar hebben. Alleen wij kunnen geen eisen met handen breken. En dat zie je ook hier. We, er is al begonnen met graven. Uiteindelijk is het nu weer even stopgezet door die financiering. Maar de woningcoöperatie, woonconcept vastgoed heeft de financiering rond. De gemeente is rond de Vereniging van Eigenaren is.. Is nu het nu eens ermee. Nu hangt het op de laatste financiering. En als dat rond is. Dan kan die schop in de grond. En wij hopen dat dat nou deze maand gaat gebeuren. Alleen het, het ligt aan die financiering. En dat kunnen wij ook niet en oplossen. En wat begrijpt u. Uh, of Kunt u begrijpen dat de mensen hier in de bus toch allemaal een beetje reageren. Bin hier. He, want 20 september was aangekondigd. Dat het gaat gebeuren. Klopt. Vijf jaar geleden is het aangekondigd. Het gaat gebeuren. Acht jaar geleden zou het ja. allemaal gaan gebeuren. Wat maakt nu dat deze mensen u als bestuurder kunnen vertrouwen. Nou, dat, nou ik hoop dat in geval in alle oprechtheid dat begrepen wordt... dat ook wij ons stinkende best doen om hier wat aan te doen. Alleen, wij kunnen niet alles, maar wij, wat in ons vermogen ligt, doen we. En dat er, uh, nou, waar we maar een oplossing voor moeten bedenken, kunnen we doen... maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. En het enige wat wij kunnen doen, is dat wij ons blijven inzetten... om zo snel mogelijk die, uh, die schop in die grond te krijgen. Want dat willen we met z'n allen. Er komt hier een prachtig woonzorgcentrum naast. Er komt een nieuw winkelgebied onder... Uh, dit wordt helemaal opgeknapt. Hiernaast het huidige winkelcentrum wordt helemaal opgeknapt. En dat gaat toch, ook in deze tijd gaat het door. Die financiering is nu rond, in nou, elk geval bij de, de coöperatie. De gemeente heeft het geld gereserveerd. Die heeft er ook uh, 3 miljoen al, al met al, al ingestoken. En ook, uh, uh, dat is ook een budget wat wij hier aan gaan besteden. Dus best een fors bedrag. Maar we gaan het wel doen. En dat, het enige dat, wat wij, dat klinkt wat wij, en goed. En wij proberen het gewoon zo snel mogelijk. Dat klinkt en maar, goed. hè? En maar wij gaan niet bouwen. De gemeente er gaat niet bouwen. Om mij heen gebeurt. Uh, mevrouw Bouwmeester, ik geef u graag nog even het woord. Zij is de bewoners die de is gestart. Het klinkt allemaal goed. Nou, het klinkt ontzettend goed. Ik denk dat we een twintig jaar verder zijn dat hier niks meer is. En ik bedoel, hij kan wel zeggen het is allemaal dit en het is dat. Maar het is voor haar afgelopen en voor meerdere dingen. En ik bedoel, hier moet wat aan gedaan worden. En alles is rond, komt op één ding aan. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, ga gewoon doen wat je doen moet. Maar u begrijpt wel dat wij niet van uw OZB-centrum, uw geld wat u opbrengt en wat alle inwoners van Veen opbrengen, dat niet aan, aan één individuele ondernemer kunnen geven en aan al die andere ondernemers niet. Dat kan niet, hè? zo werkt het niet. En wij mogen het niet eens als gemeente doen. Wat we wel kunnen doen is samen met de woningcoöperatie, want dat is ook degene die gaat investeren hier, samen met die ondernemers proberen waar, waar zit een oplossingsrichting, een mogelijkheid. Die zoeken we. Alleen, wij, wij kunnen niet een, een portemonnee met geld opentrekken en en een iemand een financiering geven. Dat kan niet. Wat is dan maar wel dat dat het... concrete oplossing? Want als straks we die financiering met... niet rondkomt... want ja. dat geeft u ook wel aan, de eigenaar geeft u dat ook... en er is geen hond uh, die meer commercieel vastgoed gaat financieren... en zeker niet in zo'n leeggetrokken hut hier die er niet uitziet. Ik bedoel, dus de kans dat dat gaat lukken is vrij klein. Waar zit dan de oplossing? Nee, die kans dat het gaat lukken, die uh, zou ik niet betitelen als vrij klein. Maar misschien dat u dat. Dan was het de toch de al onze... gisteren geregeld? Nee, ja, maar goed, wat ons betreft is het ook, was het ook gisteren geregeld. Dat is, dat is het probleem niet. En we proberen, hè, wij doen het. Maar wij, zit, wij zijn niet de portemonnee-trekken, we zijn nee. niet de financiële Maar stel het lukt niet, he, u hebt u zegt nu helemaal ingegaafd. We kunnen niks aan staatssteun doen. Wij kunnen geen enkele innovatieve mogelijkheid uh, verzinnen. Straks lukt het niet. En komt het concrete, al de miljoenen die geïnvesteerd zijn, aan op die ene bakker die geen financiering kan krijgen voor de huur. om over te stappen naar de WIP-in. Want zo simpel is het. Nou, stel dat dat niet lukt. Wat dan? Het lukt. Nee, maar stel dat het niet lukt. Ik bedoel, u bent er niet van afhankelijk. U zegt, ik kan geen ijzer maar met handen breken. Ik ben er niet van. Ik ben geen god. Ik kan niet toveren. Ik wil me er ook niet mee bemoeien. Want ik ben er niet van. Wij hebben een contract, stel dat het niet lukt. Er, er is een contract met de eigenaar van de, uh, de, van de snackbar... Dat er nieuw gebouwd gaan worden. Er zijn overeenkomsten gestoten. En die overeenkomsten moeten gewoon worden nagekomen. En als hij niet... Hè, wij dan gaan gaat u de, procederen tegen de ondernemers. Als het nodig is. een, een ondernemer. Nou, u hoort het. Als dat nodig is. En wij zijn partner van de deal. Dan zullen we dat doen. Dat was de mevrouw want, van de snackbar. Want, die uh, bereid is niet te investeren. Uiteindelijk moet die schop hier in de grond. Omdat ook wij vinden. Maar dat vinden al die bewoners hier ook. Dat en wat moet gebeuren. En dat kan niet zo zijn dat we het allemaal rond hebben. En dat het dan uiteindelijk op inderdaad de financiering... van de nieuwbouw van een snackbar en de bakker aankomt. En anders moeten we daar een andere oplossing voor bedenken. Dat je een, een, een tijdelijke of wat dan ook... Maar alles is erop nou, gericht. Ga er eens verder. Een tijdelijke wat? Alles is erop gericht. En, maar om die andere mogelijk... oplossing, een tijdelijke wat? Tijdelijke oplossing. Hè, want ja, wat dat is was dan het... de tijdelijke oplossing? Geen idee. Hè, want dat, is... ja, nee, maar dat, dat kan ik hier nu ook niet voor de radio gaan zeggen. Dat zult u ook begrijpen. Nee, maar U bent maar hier het... al heel lang mee bezig. Hè? U zegt ik ben al tien jaar hier bestuurder. Uh, nee, u bent, of nee, ik, ik ben u pas... bent als, als Gert Bolkestein al tien jaar hier projectleider. U bent hier al een tijd bestuurder. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ja. Doe, wat is dan die tijdelijke oplossing? U bent al zo lang bezig met dit dossier dag en nacht. De oplossing is dat het totale plan waarvoor de totale financiering rond is... zo snel mogelijk uitgevoerd wordt. En wat ons betreft kan dat volgende maand al het geval zijn. Dat is het probleem niet. En wij hebben geen discussie wat ons betreft met de, met de inwoners of met de ondernemers of we dit graag willen. Want ja, dat willen we graag. En we doen er alles aan wat in ons vermogen ligt. Ja, we, maar we, dat we, vermogen is nogal beperkt. Nou, we steken er uh, drie miljoen in nou, met al in, ja. in het totale gebied. Dus ik vind niet dat het allemaal erg beperkt is. In het Mevrouw um, Van den Oort, als ik het goed zeg. Jutta Van den Oort, U ja. bent kandidaatraadsit voor de SP. U kunt de vragen die u vandaag gesteld hebt na aanleiding van de berichtgeving, dat het hier heel slecht gaat, wel intrekken. Want alles is in orde. Gaat u die vraag intrekken? Nou, we zijn er eigenlijk. Ik heb er heel erg over verbaasd. Want de raad uh, is uh, vorig jaar geïnformeerd door het college... dat dus inderdaad de Spades de grond in zouden gaan. En toen wij dat bericht uh, lazen op Twitter van uh, de dame van de Mitra... Toen Je zijn wij dus meteen gaan om. vragen van hoe kan het dat wij uh, als raad niet geïnformeerd zijn over het feit dat er kennelijk weer een obstakel op het pad gekomen is. Uh, en wat uh, de wethouder uh, denkt aan dit probleem te gaan doen. Want ja, wij zijn er eigenlijk ook van geschrokken dat er, er nog steeds geen actie ondernomen wordt. Terwijl dat wel in de raad was toegezegd. En Ken, zijn er al antwoorden? Hebt u al... Uh de vragen doorgestuurd via het college? naar. Nou, nee, maar het, de antwoorden zijn relatief eenvoudig te geven, want uh, mevrouw zit niet in de gemeenteraad, uh, alleen mevrouw had die informatie kunnen uh, lezen, want het heeft ook uitgebreid in de krant gestaan, de hele problematiek heeft uitgebreid in de krant gestaan, is dus geen enkel uh, uh, 17 december uh, heeft het in de krant gestaan. Maar uw eigen ook partij, wij, het CDA, maakte zich ook enorme zorgen, die zeiden vandaag, maar vroeg, dat wij is, wilden eigenlijk diezelfde vragen stellen, maar de SP was ons voor, Maar ik denk dat u dus de de hele wel degelijk zijn er dit, vragen gesteld ja, aan u. Absoluut, met de vragen ook van, nou ja, dit gebeurt nu, van wat, hoe sta, wat is de stand van zaken, wat gaan we eraan doen? En dan zullen we op antwoorden wat we nu ook net gedaan hebben. Er is geen enkele discussie bij welke politieke partij ook... dan dat, dat dit opgelost moet worden. Alleen het is niet een oplossing van we drukken een lichtschakelaar om... en alles, eh, alles doet het en alles brandt en alles gaat aan de gang. Het is een complex vraagstuk geweest... wat we nu voor 99% hebben opgelost. En dat ene, ene procentje, dat moeten we nu nog gaan doen. En maar ons kunt alles... u dan niet mevrouw Helma overtuigen van het feit dat zij nog even moet volhouden. En daar dan ook een tijdelijke oplossing voor verzinnen. Ja, het is echt zo zuur, het, het toch? Het zit dat al zijn zo nu... hoog. Die schulden zijn al zo hoog opgelopen. Ik heb al een jaar overbrugd, omdat vorig jaar al gezegd werd... Hè, het gaat beginnen. En die schulden zijn nu zo hoog... dat je genoodzaakt bent om te stoppen. Maar kan je dan niet op de een of andere manier... Uh, hulp vragen nog aan de gemeente? Of ah, ja, hen dan maar een zaak deze. aanspannen? Bij deze. Want wat ja. kun je nou voor haar doen? Het is toch ongelooflijk zuur feit. Ik is er toch sprake van een soort wanprestatie en wanbeleid van de gemeente. Je schept bepaalde ja. verwachtingen. Nee, ja, je schept bepaalde verwachtingen, toch? Nee, ja. hey, maar het is niet ons project, hè. Even, even voor alle duidelijkheid, wij zitten hier omdat wij regie voeren op het totale project en we steken er geld in. Maar het is een project van eigenaren, de eigenaren van het winkelcentrum. Maar ik mevrouw, heb altijd geleerd als wethouder, als je ergens geld in steekt, kun je invloed uitoefenen als je bestuurder bent van een stad. Zeker, dat proberen we. En ook. zeker in uw portefeuille, want u hebt de portefeuille ontwikkeling, ja. dan kun je veel meer leiderschap tonen, nou, toch? Nou, we hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt om het te doen. Alleen we kunnen niet elke ondernemer een pot met geld geven van gemeenschapsgeld. Maar zo, hoe zo kunt zo u mevrouw Mom je me helpen? Want zij doet ik nu het ook nou, een beroep op u. Jawel, ik, ik heb mevrouw Mom ook... Hè, we, we hebben elkaar eerder gesproken, maar we hebben ook al via een van de sociale media... Eh, in elk geval op gereageerd. Het is voor mevrouw Mom, en voor um, is het ontzettend zuur en ontzettend triest... alleen de gemeente, en er zijn um, sociale regelingen zijn er... Maar dat helpt het probleem van mevrouw Mom zo 1, 2, 3 niet van tafel. Wij nemen niet eh, particuliere schulden of bedrijfsschulden over. Zo werkt het ook niet. Zou ook niet eerlijk zijn, maar het doet niets af. En dat het voor mevrouw Mom ontzettend triest is. En dat uh, wij het graag anders hadden willen zien. Uh, en dat wij gerust mee willen kijken. Ook met sociale regelingen. Voor zover dat ook weer kan en mag. Hè, want zo werkt het nou een keer in dit land. Dat willen we met alle liefde doen. is geen enkel probleem. Alleen het is te makkelijk om te zeggen. Van nou gemeente, trekt u uw portemonnee voor alle problemen die in het land zijn. Of in het winkelcentrum zijn. Om dat wij slechts één van de partijen zijn... en niet de, de investerende partij in gebouwen. En we hebben het nu over het bouwen van gebouwen. Dat hebben we en... nu uitgebreid het afgelopen half dat het uur kunnen horen. en treurig is, eens. En we hadden het heel graag, heel, heel, heel graag En als u nu over twee jaar hier nog steeds wethouder bent... en het is nog steeds niet gezeerd treedt u dan af? Nou, ik moet eerst nog meer weer verkopen. Nee, maar stel en, dat, treedt u nee, af. Is dit voor er... u zo'n zegt: Als we dit nou niet rondkrijgen, dan treed ik ook nou, af. Nou, de, de, de, de, de grap, en dat is helemaal geen grap, maar het is niet mijn portefeuille, dit onderwerp. Dus dat is even. Hè, maar maakt verder niet uit, want ik zit hier namens het college. Ik ben er vast van overtuigd dat dit winkelcentrum gewoon de renovatie krijgt en de nieuwbouw krijgt um, die er uh, Die nou, die verdient. Nou, ja. u krijgt in ieder geval nog binnenkort uh, de petitie aangeboden. Want Marja, jij gaat gewoon door. De bewoners gaan ook gewoon door. Dat zie ik aan ze. Hangjeugd, uh, voor zover uh, jullie uh, niet aan het woord zijn gekomen. Sorry daarvoor, maar jullie gaan in ieder geval de petitie tekenen. En ze hebben mij verzekerd, wij ruimen onze troep op. Voor Helma, voor jou is het over en uit en sluiten. En uh, de rest van de ondernemers, wij wensen jullie heel erg veel succes. Wij volgen dit vanuit Eén op straat nauw op de voet. Want het is er ons veel aangelegen dat ook de overheid... daadwerkelijk die rol pakt die zij kan pakken in dit geheel. We wensen jullie allemaal heel veel veel succes. Wij gaan uh, uh, zo direct over naar het nieuws en hierna in twee dingen praat Margreet Rijntjes met schaatster Karin Kleibeuker. Deze 35-jarige Kleibeuker heeft zich geplaatst voor de vijf kilometer op de winterspelen. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van half negen met Femke Wolthuis. Dit is Radio 1. Rond het centraal station van Leiden heeft het treinverkeer enige tijd stilgelegen... omdat een passagier een vuurwapen zou hebben. De politie had een paar perrons afgezet. De passagier bleek uiteindelijk geen vuurwapen te hebben. Hij had er alleen mee gedreigd bij een ruzie in de trein. De Verenigde Arabische Emiraten heeft geen verzoek gekregen... of de Israëlische voetballer Dani Mori van Vitesse het land mag bezoeken. Dat laat de ambassade van het land weten. De ambassade volgt de kwestie wel met veel belangstelling. Afgelopen jaren waren er in Groningen meer aardbevingen dan ooit. Er zijn 127 bevingen gemeten. In 2012 waren dat er 93. De stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. En Baghera Boscalis heeft de gestrande olietanker voor de kust van Marokko helemaal leeggepompt. Doordat het schip vrij dicht bij de kust lag, kon een pijpleiding gelegd worden naar een nabijgelegen olietank. Boscalis zegt dat een milieuramp is afgewend. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Ah, dan kom je tot. Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Karin Kleibeuker uh, kan heel hard schaatsen en mag in februari in Sochi de 5 kilometer schaatsen tijdens de Olympische Spelen daar. En ik ben vanavond te gast in haar huis in Heerenveen. Ze zit hier tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. En ze is 35, maar ze het maar bloedirritant als dat er altijd bij gezegd wordt, hè? Ja, ik zei net, dat zegt ze ook niet bij iedereen wist. maar nee. waarom wel bij mij? En, wat, denk, wat denkt u dan waarom dat gezegd wordt? Waarom dat gezegd wordt? Ja, voor een schaatser ben ik misschien wat ouder. En dan willen ze dat graag even benoemen. Ik denk het ook. Uh, ik ben hier dus in haar huis, in in rijtjeshuis... waarvan je eigenlijk totaal niet kunt zien, ook niet aan de inrichting hier... dat hier een, een topschaatster woont. Behalve dan, toen ik aankwam lopen, zag ik een Olympisch vlaggetje op het raam. Ja, dat klopt. Dat hebben de buren. Nou, de buren hadden een hele mooie, die hadden allemaal vlaggen opgehangen en van alles. Maar dit is van mijn werk. Mijn werk had ook wat leuks gemaakt. Dus dat hangt hier een beetje... Een beetje mag, hè? Ja, tuurlijk. En uh, de Spelen zijn uh, in februari van 7 tot 23. Uw rit staat gepland op de 19e. Um, zeg ik dat er, als het nou gaat uh, vriezen hier in Nederland... en de kans bestaat dat rond die tijd de Elfstedentocht gereden gaat worden... en u moet kiezen, reis ik af naar Rusland? Of blijf ik hier? Oeh, een moeilijk gezicht. Wat dan? Wat kiest u dan? Nou, die keus hoop ik absoluut niet te hoeven maken. Maar ik denk dat ik dan de keus laat baseren op uh, nou ja, waar mijn schaatshart heen gaat. En dat is toch wel dat het heel hard vriest. Mooi zonnetje erbij, krakend ijs. Dat denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Wilt u uh, twitteren over deze uitzending, dan kan dat gebruiken. Hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, Karin Kleibeuker, dus lange baanschaatster, fysiotherapeutische moeder van een dochter van vijf, in training voor Sochi. Um, wat valt zo iemand op in het nieuws? Twee dingen uit het nieuws. Ja, ik begrijp dat u opgevallen was dat er speciale bussen rijden vanuit Zeeland... waarmee tieners um, onder de 18, die dus sinds kort niet meer mogen drinken... naar België gaan om te drinken. Ja, ik las, ik las dat artikel in de NRC gisteravond en ik dacht, ja, het, het lijkt wel... Zo vanzelfsprekend, dat dat gewoon gebeurt. En, um, um, ja, ergens dacht ik van, ja, wat zou ik er, ik dacht ook eigenlijk, wat zou ik ervan vinden als ik nou moeder was van die kinderen? Nou. En is dit de bedoeling van deze nieuwe alcoholwet? Ik weet het niet, maar ik, ik vond, ik vond het merkwaardig, merkwaardig in die zin, ja. Maar wat zou je ervan vinden? Als je moeder was, van zo'n kind dat dat doet? Ik vind het toch wel een beetje eng. Zeker omdat het voor mijn gevoel leek alsof het, uh, de normaalste zaak van de wereld is. Aan de andere kant, juist daardoor is het misschien ook wel veilig. Dus ja, wat, wat, wat daar in de keus, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ik dacht wel van, goh, hoe zou ik er op dat moment over nadenken... als, ik daar, als mijn dochter die leeftijd heeft. Ja, precies, want ze is nu vijf, maar TZT. Ja. U ziet er zelf niet uit als iemand die op haar 16 uitgebreid aan, uh, aan het pimpelen ging. Nou, nee. <laughs> nee, maar op zich... nou ik, ik mocht best wel wat. En, uh, uh, maar uh, het fenomeen coma dat uh, bestond toen volgens mij nog niet. Nee, absoluut niet. Maar uh, tuurlijk, iedereen, uh, iedereen proeft wat en doet wat. En dat hoort er denk ik ook bij. Maar uh, ja, die extreme kan ik me niet herinneren. Maar... Niet opgezocht ook als puber, die extreme. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik denk. Nou, uh, anders had u het wel geweten, denk ik. Nou ja, in die zin, ik, ik, ik heb dat zelf niet, mee, niet zo direct meegemaakt. Maar in, op zich om mij heen. Wel een beetje, ja, het hoort er wel een beetje bij. Een keer de grens overgaan, oké. Okay, maar niet zodat je in het ziekenhuis terechtkomt. Nee. Dat vind ik een ander verhaal. En nu trouwens, drank voor een topschaatster? Ja, ik hoorde gisteren uh, dat, uh, dat ik mijn naam als uh, uh, drankgebruiker in sortie, dat het moeilijk wordt om die hoog te houden. Oh? <laughs> nee, dat klinkt heel raar. Nee, maar ik vind het gewoon, uh, we, ja... Uh, ook, ik drink wel regelmatig gewoon een lekker glaasje wijn. Ja, maar hoe, leg eens uit, hoezo is dat moeilijk om hoog te houden? Er is geen... Uh, je mag geen alcohol gebruiken tijdens het spelen. Oh, helemaal niet? Nee, helemaal niet. En er wordt ook niet stiekem meegenomen? Ik, heb, uh, ja, ik kan me dat niet zo goed herinneren van Turijn, dat dat zo was. Nee, volgens mij hadden we op een gegeven moment wel een fles wijn... en dat je gewoon... Maar ja, een glas wijn, dat kan toch geen kwaad? Heerlijk. Ja. Gewoon lekker even zitten. Even... Ja, maar dat zit daar er niet in? Ik geloof dat dat er niet in zit, nee. Het uh, tweede ding waar u bij stil wil staan, dat zijn de ice derbies. Die worden uh, vanaf deze lente gehouden in Dubai. Wat is dat precies? Ja, nou, ik, ik las dat. Uh, dat zouden wedstrijden zijn waar je uh, op kunt gaan gokken. Ze willen een 220 meter baantje neerleggen en daar een gecombineerd uh, shorttrekkers en lange baanschaatsers laten rijden. En daar kan mijn geld op inzetten. Nou, ik, ik las het. Ik dacht eigenlijk... het lijkt wel een 1 april. Grap het is dat het geen 1 april is. Maar ik kon het eigenlijk niet helemaal geloven nee, dat want het idee, waar is. Het idee is dat er dan vier schelle, snelle schaatsers... en dan dat iedereen kan inzetten op wie het gaat winnen. Ja, en eigenlijk net als paarden rennen. En uh, uh, uh, schaatsers zouden daar ook zelf... Uh, uh, uh, veel geld mee kunnen verdienen. En dat zou heel lucratief... winstrijden uh, zijn. Maar ook volgens mij heel gevaarlijk. Het lijkt me doodeng. Dus als ze het mij zouden vragen... Nou, ik ben geen shorttrekker en uh, ik, in de marathon vind ik het soms ook al eng, zeker als er wat valpartijen zijn. Mm -hmm. Dus um, uh, nee, dat is denk ik niet aan mij besteed. Maar ik vond het ook erg merkwaardig om, nou ja, op die manier. Uh met toch best wel een pure sport om te gaan. Dus ik kon me eigenlijk ook niet voorstellen dat het echt is. Dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Ik vind <laughs> het niet gewoon grappig. Ja, ik heb ook nog verder gezocht en gekoeld. En ik kon eigenlijk ook niks echt vinden. Behalve dat ene artikel uit de Volkskrant. Ja. ja. Um, Marnix Koolhaas, schaatshistoricus. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, gelooft u het? Denkt u dat het waar is? Ja, het is absoluut waar. En uh, er wordt aan dus. gewerkt. Er wordt al jaren natuurlijk gesproken en, en gedacht over hoe we het schaatsen en met name het Lange Baanschaatsen wat uh, populairder, flitsender en attractiever kunnen maken. En uh, dit is een van de ideeën die vanuit de short-track wereld vooral is gepromoot. Uh, en hoe vind je een vorm die tussen het lange baas gaat en het short track in ligt... waar allebei de rijders aan mee kunnen doen... en die toch spannend en spectaculair is? Nou, dit is voorlopig een idee, maar ik, ik stond toch wel even met mijn oren te klappen... toen ik uh, dit uh, las in de Volkskrant. Ja, en waarom dan? Nou ja, het is natuurlijk wel uh, drie stappen tegelijk. Dit, dit wordt uh, een soort circusnummer uh, als je dat op deze manier gaat opvoeren. Bovendien uh, in een land midden in de woestijn, wat, wat helemaal niet bij de schaatswereld hoort. Dus het is officieel ook gewoon verboden voor rijders om aan dit soort uh, wedstrijden mee te doen. Het is helemaal geen officiële discipline die uh, bij de schaatsbond uh, geregistreerd staat. En uh, nou, neem bijvoorbeeld uh, een probleempje als op welke schaatsen ga je rijden. Ga je dat op uh, short schaatsen doen of op klapschaatsen? Uh, klapschaatsen zijn bij het short track verboden... omdat dat levensgevaarlijk is bij valpartijen. Nou, met zo'n klein baantje denk ik dat je toch uh, ook rijders... voor hebt die op klapschaatsen zullen willen rijden. Uh, kortom, er zijn nog wel wat uh, probleempjes die opgelost ja. moeten worden... wil je dit een succes maken. En dan heb je natuurlijk nog het probleem dat gokken op sporten... nou, we weten dat van het voetbal, uh, tal van andere sporten... ja, dat, dat werkt manipulatie in de hand natuurlijk. Onguren types, maffia. Nou ja, dat wil ik niet direct zeggen, maar, maar uh, de, wel. De, we, we, er zijn Chinese goksindicaten... die de voetbalcompetities in vele landen uh, beïnvloeden, omkopen en spelers chanteren. Uh, bij tennis weten we het ook. Dus ja, waarom mm. zouden ze dat niet bij schaatsen gaan doen? Ja. Nou, we wachten het af. Dank voor uh, je reactie. Mark Koolhaas, uh, schaatshistoricus. Um, Karin Kleibeuker, schaatser zelf. Weet u of er eigenlijk überhaupt gegokt wordt, nu, bij schaatsen? Bijvoorbeeld als het gaat om Olympische Spelen? Ja, ik, ik hoop dat eigenlijk niet. Want dat zou, aan de ene kant zou daardoor belangen op, per persoon zouden zo veranderen. Mm -hmm. Dus ik, ik, nou, ik kan me ook niet voorstellen. Volgens mij is de sport lang zo groot niet. En zeker wereldwijd is het groot sport. Maar echt nooit iets van, van gemenigd gemenigd ook. Nee. Nee, maar volgens mij ben ik daar ook echt, nou ja, ik zit daar niet zo in. Nee. nee, want dat brengt mij natuurlijk trouwens, als het gaat over dit soort dingen... bij een incident vervelend natuurlijk, acht jaar geleden in Turijn. Daar is ook al heel veel over gesproken. U was toen getuige van een poging tot omkoping, hè? lang geleden alweer, van Greta Smit. Mm -hmm. Die probeerde een startbewijs te kopen van een Poolse deelnemster. U bent toen naar Abkroop gegaan, in de tijd de teamleider. Die heeft daar vervolgens weinig mee gedaan. En u heeft het gevoel dat door die spanning die dat toch heeft opgeroepen... U minder goed heeft gepresteerd dan had gekund, toch? Zeg ik het goed? Nou, ik denk niet dat dat ene incident uh, heeft bepaald hoe ik heb gepresteerd. Ik denk heeft dat er heleboel factoren bij elkaar en dat is daar dat is, is een factor, factor die daarin heeft gespeeld. Ja. Maar ja. is het zo dat hè, als we nu acht jaar later zijn dat u als u daar nu op terugkijkt dat u denkt: oh ja, dat heb ik daarvan geleerd van dat dat gebeurde ook? Um, nou in die zin denk ik wat ik ervan heb geleerd... en dat denk ik dat dat gewoon komt dat je acht jaar ouder bent... en uh, uh, wat meer verantwoordelijkheid hebt... gewoon dat je een gezin hebt en uh, uh, andere dingen aan het doen bent... is uh, ja, dat je toch ook wel iets meer voor jezelf moet opkomen. Dat, uh, dat is niet alleen in de sport... maar dat is ook gewoon uh, in het gewone leven, in het werk, in alles... En ik denk dat ik dat uh, met de acht jaar uh, levenservaring... dat ik dat wel wijs geworden ben. Maar had u dan ja. nu, acht jaar later, anders gereageerd dan toen? Ik denk dat het me misschien niet eens was overkomen op die manier. Ik denk dat ik dat daar heel anders mee om was te gaan, ja. Wat dan? Wat had u dan gedaan? Wat zou u doen dan? Nou, ik weet dat het me toen... Het maakte, ik was al heel onzeker en het maakte me eigenlijk nog onzekerder. Ik wist niet meer waar ik op kon vertrouwen... of ik vertrouwde eigenlijk ook niet eens meer op mezelf. En ik... Um, Kijk, en dat weet je natuurlijk niet, uh, is afhankelijk van hoe groot impact iets heeft wat je meemaakt. Um, maar ik denk dat als ik een dergelijke uh, uh, nou ja, actie, zeg maar, als ik dat nu was tegengekomen... dan zou ik wat eerder mijn schouders optrekken nadat ik dat toen deed. Ja. Ja. En waarom geloofde u daardoor ook niet meer in uzelf? Ja, om, dat, ik, vind, ik vind zelf... Um, kijk, schaatsen doe je in je eentje en je bent de enige die ervoor kan zorgen dat je die rit goed rijdt... Uh, of een ander nou hard gaat of niet, ja, dat is, dat, daar heb je geen invloed op. En juist omdat je dat helemaal zelf moet doen... Uh, maakt het ook wel voor mij vaak dan... Uh, ja, kan ik het die dag wel? Hè? Dat is toch een kleine onzekerheid. Het bracht u uit uw doen. En ik denk dat het me in die zin uit mijn doen bracht, ja. Maar goed, dat is toen. Maar dat, het grappige is wel, dit speelt natuurlijk bij elke belangrijke wedstrijd. Dus het heeft niet eens zozeer met die uh, activiteit of met, eh, met nee. dat geheel te maken. Maar gewoon zoals je een wedstrijd beleeft. En ja, daar ik, ik, dat kwam ik ook afgelopen week weer achter. Dat kost gewoon best wel veel energie. Ik was gewoon kapot. Ja. En niet zozeer fysiek, dat valt wel mee. Daar ben ik wel getraind. Maar gewoon van de spanning van alles, ja. Het is bijna kwart voor negen. U luistert naar Radio 1. Max. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ik ben hier in Heerenveen in het huis van Karin Kleibeuker. Volgende maand gaat ze vijf kilometer schaatsen... tijdens de Olympische Spelen van Sochi. Uh, dat ik hier nou, een maand voor de wedstrijd gewoon op bezoek mag komen... zegt iets volgens mij over uw relaxedheid. Dat zou toch wel <lacht> zijn als dat niet zo mogelijk? Nou ja, ik, ik denk dat bij topsporters <lacht> die zich voorbereiden op Sochi... die zijn gewoon de hele dag gefocust en alleen maar bezig met Sochi. Dat is een soort van engeltjes of prinsesjes die je niet uh, kan aanraken. Zo Zoiets, Ja. ja. Nou, dat valt denk ik wel mee hoor. Maar is het niet zo dat dat, uh, dat, dat inderdaad van invloed is bij een heleboel collega's? Nou, dat die bijna volgens niet meer... mij valt het wel mee? mee. Ja, ik denk dat iedereen wel redelijk toegankelijk is. Okay. Ja, dat valt er mee. We zijn toegekomen aan advies van buiten. De wijze raad. Ja, en vandaag behoort oud-bondscoach Ab Krook tot onze wijze raad. Karine heeft in haar, haar, haar ontwikkeling toch wel veel meegemaakt. Zij, als ik nu ga kijken, is ze acht jaar verder... als de laatste Olympische Spelen die zij gedaan heeft. Dat betekent dat zij nu toch wel ja, veel volwassener is geworden... en veel makkelijker naar allerlei problemen om kan gaan. Zij, zij is een buitenbeentje als je gaat kijken wat ze, wat ze nu gepresteerd heeft. Zij heeft een, een hele bijzondere prestatie geleverd... bij het Olympische kwalificatietoernooi. Een geweldige tijd... En dan zeg je, ja wie is zij? Zij is een moeder. Zij is iemand die een normale uh, werkkring heeft. En ze traint ook toch en ze rijdt marathons. En als je dat vergelijkt met heel veel andere toppers... Eh, die dus eigenlijk fulltime alleen met hun sport bezig zijn... Dan, dan is zij natuurlijk best wel een beetje een buitenbeentje. Kijk, dat geldt dus voor elke sporter die naar de Spelen toe gaat. Kijk, je moet... Uh, jezelf wapenen tegen een hele andere omgeving. Het is uh, niet vergelijkbaar met het leven wat je hebt in een team, of zelfs ook niet als je een team is. Dus je zal jezelf wat moeten afschermen voor dingen eromheen. En, en dat betekent dat je, uh, ja, niet er zijn een aantal plichtsplegingen wat je als, als team met elkaar moet doen. Nou, daar kom je niet omheen. Maar voor de, zet, voor de rest moet je toch alle dingen eromheen. Ik zou zeggen spiegeltjes en kraaltjes, maar ik weet zeker dat dat bij haar niet uh, ter sprake komt. Maar die moet je dus afkantelen. Als ik haar als raad mee wil geven... Karin, blijf jezelf en blijf de dingen doen zoals je dat de, de, de laatste jaar gedaan heeft. Dan weet ik zeker dat het goed uh, terecht gaat komen. Ja, ik denk dat zij tussen plaats 2 en plaats 6 uh, dat dat reëel is om dat uh, te zeggen. En wie staat er op 1, denkt u? Ik denk dat ik denkt dat Sablikova op 1 staat. Klopt. En u? Wat denkt u? Wat ik denk... Ik denk dat ik een reële kans heb op een medaille. Daar wil ik in die zin voor gaan. En of dat ik dat haal, dat is altijd dat, is dat moment van die wedstrijd. Of, het je, of je het eruit haalt wat erin zit. En een medaille is, alle drie is goed. Oh, dat teken ik voor, ja. De eerste is natuurlijk het mooie, ja, maar, natuurlijk. Goed, hè? maar ja, ja. ja. Buitenbeentje wordt u genoemd door hem, door Abkrook. Hoe ja, ik, dat ik neem maar aan dat hij dat positief bedoelt. Absoluut. Maar, nee. heel <laughs> maar uh, ja, in die zin uh, heb ik het andere weg bewandeld. Absoluut waar. Uh, ik uh, uh, moeder en ik, ik, ik werk als fysiotherapeut hier in Neerveen. Maar ik, uh, daarnaast heb ik afgelopen drie jaar uh, een studie uh, gedaan, waarmee ik mijn dagen redelijk gevuld heb. Welke studie? Uh, ik heb een master uh, zorgmanagement gedaan, dus uh, beleid en management in de gezondheidszorg. Dus heel druk en daardoor inderdaad niet alleen maar bezig met, uh, met dat schaatsen. Voelt u zich ook een buitenbeentje? Nou, ik had in eerste instantie, dacht ik, uh, dacht ik dat ik mij een buitenbeentje zou voelen. Dat ik dacht, nou ja, dan, dan zullen ze ook wel denken: daar heb je haar weer. Of, uh, maar eigenlijk, op het moment dat je gewoon meedoet en dat je gewoon in je sport zit, dan maakt het helemaal niks uit. Maar is er geen verschil? Dan merk ik het eigenlijk niet. Mm -hmm. En uh, misschien, ja, misschien denken anderen. Het, ik, ik, ik, ja, ik, ben, ik zit met meiden in de kleedkamer uh, en ook in mijn eigen team. Um, uh, van uh, 19, 20 en de, nee, dus echt wel een stuk jonger. Ja. En dat vergeet ik misschien dat zij dat niet vergeten, maar ik heb het zelf en nee, ik. Nee, merk er niks van. Nee? Nee. En hij heeft het over de kraaltjes en de spiegeltjes op krook, waar u ver van moet blijven. Snapt u wat hij zegt? Ja, maar ik denk uh, uh, de, de, ja, daar, Ik denk dat ik daar nuchter genoeg voor ben. Dat dat. Uh, ja, het, ik, in die zin heb ik dat natuurlijk acht jaar geleden, had ik wel meer dat ik toen ik me plaatste dat het me wat meer overkwam. En dacht ik van nou, kom maar, ik ben heel benieuwd. En ja, nu weet ik gewoon waarvoor ik daarheen ga en dat plan ik. Klaar. Ja, ja. En um, is het een feest om te gaan? Nou, dat is misschien ook wel het verschil met hoe ik dat toen ervaar. Toen was het meer een feest. En nu denk ik, nee ja, het, het is nog niet klaar. Het gaat nu pas beginnen. Er moet wat gebeuren. Dus in die zin is het juist geen feest. En is het een ver vervolg van toch wel een, ja, ook wel een opoffering. Ja. Of eh, ja, iets waar je, waar, je, uh, ja, waar je tijd voor vrij maakt. Uh, wat gewoon energie kost. Maar wel ook heel veel energie oplevert. Ja, want wat levert het op? Uh, ik denk dat ik een, een leuke mens ben als ik veel aan sport doe, in die zin. Waarom? Uh, nou, uh, anders ben ik niet te genieten. Want wat gebeurt er als u sport? Nou, ik, uh, ik denk twee jaar geleden, toen ik echt weer wat meer ging sporten. Ik, uh, ik, merk gewoon, ik merkte toen dat de uh, combinatie studie, werk en thuis. Dat het, gewoon, uh, dat het veel van je vraagt. En dat je tijd voor jezelf nodig hebt. En als ik op een fiets stap, uh, de ene keer doe het een half uur, de andere keer doe het een uur. en dan is mijn hoofd liggen en dan ben ik weer uh, lekker thuis. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, ja, een beetje uit de hand gelopen, uit de hand gelopen hobby. Want ja, je investeert wat en het gaat beter en het gaat nog beter. En het schaatsen, vind ik, in die zin dan nog het allermooiste. Waar je echt volledig in kunt verliezen. En uh, op die manier ben ik, heb ik mijn sport, beleef ik mijn sport ja. en wordt het, wel, ja, wordt het wel steeds gestuurder en steeds. Uh, maar wat betekent dat verliezen in de sport? Hoe kun je jezelf verliezen in de sport? Hoe, hoe werkt dat? Nou ja, je hoort hardlopen al zeggen dat ze in een bepaalde. toch dat je zult. je maakt bepaalde hormonen aan. je dat nou, soort van trans komt. Nou, dat is het denk ik niet zozeer. Hoor, dat je een gevoel hebt van trans. maar het is gewoon lekker om even. ja, een ander doet dan yoga. Ik. ik, ik, ik uh, het is gewoon. Uh, de rust die je daarmee vindt. En ik vind uh, met schaatsen. is het niet alleen. Uh, uh, rondtrappen, zeg maar. Wat je met de fiets doet een vrij simpele beweging. maar het moet ook nog eens precies kloppen. En ja, dat geeft wel ja, een dat... fijn gevoel. Ja, geeft dat een fijn gevoel? Ja, vind ik wel, ja. Want voelt u het als, als het helemaal gaat zoals het moet? Ja, dan voel ik dat, ja. Het is niet zo dat ik dat nou heel makkelijk altijd kan zeggen... van oh, ik wil dat gevoel helemaal niet. Dat is zo zweverig, ik er totaal niet in. Ik moet gewoon trainen en dan komt het vanzelf aan. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat, dan, er zijn wel momenten dat zeker naar zo'n wedstrijd toe... Dan, uh, ja, dat je merkt dat je echt fit wordt... En dan gaat het opeens veel makkelijker dan dat je ooit had gedroomd dat het zou gaan. Ja, en is het dan zo dat, dat u als het ware uw lijf stuurt, zo die voet zo, een beetje naar buiten? Nee. U gaat heel moeilijk ja, kijken. Ja, denk ik niet. Ik nee, denk denkt na. helemaal niet over na. Dat nee. Dat gaat helemaal vanzelf inmiddels. Ja, dat doe ik wel zo lang. Ja, ja. dat gaat vanzelf. Behalve uh, schaatser bent u ook uh, fysiotherapeut. Op. Ik, geloof, ik zei dat ook. Nee. Uh, uw baas, André uh, Vellinga, goedenavond. Goedenavond. Ja, u, werkt, u bent de baas van uh, Karin bij Advisio in Heerenveen. Ja, um, ziet u Karin als u haar ziet schaatsen? Ja. Wat dan, ziet uh, u? Uh, dan uh, dein ik helemaal mee op, <laughs> uh, op het kadans van haar uh, schaatsen. Ja. Dan uh, zegt Want mijn u... vrouw op een gegeven moment van uh, ho ho, uh, blijf nou maar rustig zitten. Oh, u gaat echt opstaan? Ja, ik ga helemaal mee. Ja? ja? ja. Nou, ja. Karin zit hier te genieten en te ja. schateren. Dat wist u niet, of wel, Karin? Ja, ja dat had u verteld. Ja. Ja. Ja. Maar u, zit, want u denkt dat gaat ze misschien nog net even wat sneller of ja. niet? Dan heb ik net ja. het idee dat ze dus toch nog iets sneller gaat. En dat hebben we ook gezien. Ja, dus, uh, ja dankzij gewoon... u hè, is het ja. eigenlijk allemaal. Ja. Ja. Hoe zou u haar typeren? Ehm... Um... Een, uh, heeft iemand die uh, uitdaging nodig heeft. Uh, vindt uh, dat een ander uh, ook uh, alles moet geven. En uh, ja. daarna... Wanneer dus, merkt u dat dan? Nou, we, we hebben dat gehad uh, met uh, de... We hebben de audit gehad in uh, november uh, 2013. En ja, daar zat ze gewoon uh, bovenop. Om uh, dus uh, de boel zo te sturen dat we hem uiteindelijk met glans gehaald hebben. Ja. En dat is wel heel prettig. Ja, dus, uh, want dat is typerend aan haar. Ja, want ze gaat er gewoon voor. He, dus, en, en dan is het uh, soms uh, ook wel een beetje dood aan de gladiolen. He, dus uh, uh, vroeger moest alles wijken. En uh, wat ze dus ook vertelde, dat ze dus uh, tegenwoordig uh, daar toch weer meer een uh, balans in uh, vindt. En dat uh, zien wij ook weer uh, terug uh, bij haar uh, werkzaamheden. Was ze dwingend in die tijd? Uh, wel uh, veel uh, dwingender, ja. En uh, veel, uh, veel humeuriger. En uh, daar, uh, je kunt nu gewoon zien dat ze in balans is. En dat, uh, ja, dat merk je gewoon uh, in, haar, uh, in haar doen en laten. En ze heeft vrijgekregen, hè? Met ja. verlof is ze gegaan. Ja, ja. Lieve baas ja. die dat toestaat. Nou, ik vind uh, de, met zo'n prestatie, uh, dan uh, moet je dat uh, gewoon uh, toestaan. Ja. En uh, ze heeft in die zin, ze is bij ons uh, tien jaar geleden is ze begonnen. En uh, eigenlijk het schaatsen is altijd een rode draad door haar leven gegaan. Maar ook uh, bij ons uh, door de praktijk. Uh, dus uh, we hebben regelmatig uh, dus uh, Karin moeten missen. Ja. Maar uh, dat hebben we altijd graag gedaan. En 19 februari staat u weer naast de televisie mee. Dan Toen. ga ik weer helemaal deinend uh, op, het, uh, op het, uh, de heen en weer gaande schaatsbeweging van Karin. Uh, ja. Dan Hartelijk zullen we dank. zien dat we haar uh, naar de top, uh, naar nummer 1 uh, trekken. Precies, niks Saab over. gewoon nee, Karin. Wij ja. gaan uh, voor uh, Friesland. André Veilinga, dank u wel, Goed. de baas uh, okay. van... Karine Kleibeuker als fysiotherapeut in Heerenveen. Dwingend was u? Nou, dat is ook wat. <laughs> nee, ik denk dat er wel, dat zit degelijk, wel degelijk een kern van waarheid in zit. Um, uh, sowieso uh, geef ik niet zo gauw op. En um, uh, ja, als ik iets vind en. Um, ja, dan wil ik dat soms nog wel iets doordrukken: dat dat. Dat het gewoon moet gebeuren. Ja, het moet gewoon. Ja, en dan stel ik soms, maar leg ik de lat soms wat hoog... en dat is misschien voor mezelf niet erg... maar dat is voor een ander, nou, kan voor een ander inderdaad wel eens lastiger zijn... die dat niet gewend is. Ja. U bent fysiotherapeut dus, hè? normaal eigenlijk... in het nog wel gewone leven, om mm -hmm. maar zo te zeggen. Uh, daar is heel veel uh, onrust in, ja. uh, in die sector. Uh, Administratieve rompslomp, uh, zorgverzekeraars... die zich veel te veel bemoeien daarmee. Hoe staat u daarin? Nou... Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, uh, de prognoses voor komend jaar zijn uh, niet uh, bepaald gunstig. En uh, de, uh, het is eigenlijk een beetje zo... dat de, de, de, de fysiotherapie is voor een heel groot deel uit de basisverzekering gegaan. En daarmee zit het in de aanvullende verzekering. En het is zo dat een zorgverzekeraar... die, kan, die mag gewoon bepalen wat hij in die aanvullende verzekering zit. En bepaalt tegenwoordig ook min of meer... wat wij als fysiotherapeut moeten doen of wel of niet mogen doen. En... Uh, nou, daar heb ik niet zo'n heel goed gevoel bij. Ik denk wel uh, dat wij als fysiotherapeuten... dat er wel een soort van standaard zou moeten zijn. Uh, dat de kwaliteit van de fysiotherapie wel degelijk een bepaald niveau moet hebben. Uh, uh, dat we moeten kunnen waarmaken dat we daadwerkelijk mensen... Uh, een uh -huh. kwaliteit van leven uh, bieden. Ja, daar sta ik absoluut voor. Um, uh, maar ik denk niet dat die standaard moet worden ingevuld door uh, een zorgverzekeraar. Maar dat we daar als uh, beroepsgroep uh, ons uh, toch wat hard voor moeten maken. En ik denk dat de rol van de ja, van opleidingen daar ook um, best wel in ja. aanwezig is. Maar u begrijpt de kritiek dus van de fysiotherapeuten wel? Ja, absoluut. Ja, ik, ik begrijp dat. Maar ik denk dat er wel twee kanten aan het verhaal zitten. En ik denk dat je moet kijken naar een oplossing. En dat, dat je toch, um, ja, ook al is het een, een soort van uh, marktwerking driehoek... Uh, ja, die momenteel redelijk vast zit, dat je toch daar weer wat ruimte in gaat krijgen. Ja. En uh, fysiotherapeuten, uh, is dat een leven, want u bent dus ook aan het bijscholen, is dat een leven uh, na de sport? Of moet daar in combinatie met die, die opleiding die u nu doet, dat management bij? Ja, nou, ik ben die opleiding gaan doen. Het is eigenlijk ook wel echt iets heel anders. Heel wat meer uh, in die zin, uh, meer theoretisch, meer richting uh, beleid en management. Uh, wel in de zorg, omdat het me gewoon heel erg trekt. Maar het trekt me juist ook wel wat er nu gebeurt in die fysiotherapie. Hè? Van waarom gaat dat nou niet? En uh, uh, waarom liggen die verhoudingen nu zo ontzettend scheef? En uh, nou ja, wat, kunnen we, wat kunnen we daar nou eigenlijk aan doen? Dat nou ja, dat we er allemaal wat uithaan. dat er geen fysiotherapeut uiteindelijk fa failliet hoeft te nee, gaan. Want een derde begreep ik overweg nu te stoppen, hè? Ja, dat las ik ook. Nou, dat zou ik wel erg. Uh, ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee. En uh, ik denk dat je dan wel. Ja, daar kom ik dan met mijn dwingende. Je moet wel gewoon <lacht> ervoor vechten. Kom op, ja. zeg. Je gaat toch niet. Uh... Maar heeft u, als u zegt. Nou, ik, daar, dat vind ik nu ook weer zo boeiend. Om dat te leren, om daarmee in te verdiepen, heeft u een antwoord op, hoe het beter zou kunnen. Um, heb ik daar een aantal? Dat is best wel moeilijk. <laughs> nou, ik denk. Um, zeg maar dat. Uh, uh, het bepalen van wat er in, wat er, wat er in zo'n aanvullende verzekering zit. dat je daarover uh, in discussie moet komen. Op het moment zijn er, um, uh, worden er audits uitgezet door zorgverzekeraars. Nou, aan de ene kant sta ik daar, wel, sta ik daar, best, wel, sta ik daar best wel achter. Want daarmee creëer je gewoon een basiskwaliteit fysiotherapie En je mag best wel wat laten zien. Nou vind ik uh, uh, momenteel de administratieve rompslomp, ja, kun je zeggen. Maar daar zou je wel, daar, ik denk dat, dat zeg maar op dat gebied... dat je met elkaar in gesprek zou moeten komen. En um, ja, dat wij als fysiotherapeut wat aan onze kwaliteit moeten doen. Want we dat moet, daadwerkelijk moeten kunnen laten zien. Ja. Nou, werkende winkel en in februari in Sochi... Of moet ik nu toch afsluiten en zeggen... ik hoop dat het in februari ongelooflijk gaat vriezen hier in Nederland... en hier in Heerenveen? Nou, laten we het maar gewoon eerst... we gaan voor Sochi. en uh, eerst dat naar Sochi. Dat andere, dat als die keus komt, dan wordt het heel lastig. Maar ik wil even niet dat het gaat vriezen. Nee. Even niet. nee, gewoon eerst Sochi en daarna vriezen. Dat is een stuk makkelijker. Dat is een goed idee. En dan gewoon na die Olympische Spelen de Elfstedentocht. Oh, dat denk ik wel. Ja. heel mooi. Ja. Nou, dan gaan we dat Toch. gewoon regelen. Uh, dank, schaatser Karin Kleibeuker. Dit was hem, de uitzending van Max... voor deze dinsdagavond vanuit Heerenveen... het huis van uh, Karin Kleibeuker. En um, straks gaan we luisteren naar uh, de VPRO... Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dag. Twee dingen...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 Taalstaat. Mijn gast, is een genodigd op een feestje die snel komt en snel gaat. <laughs> Vind je ze goed? Die muze, die weet? Radio 1 heeft een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Het is hartstikke mooi. Nieuws heeft een nieuw geluid. Iedere zaterdagochtend tussen 11 en 1. op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Fijn